8 uur, Matthijn Nijhuis met het nos journaal Tijdens de wielerwedstrijd Olympias Tour is een motoragent zwaar gewond geraakt. Hij was in meersen om de koers te begeleiden toen hij op zijn motor frontaal in botsing kwam met een auto. De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens de politie is al wel duidelijk dat de bestuurder van de auto te veel had gedronken. In Ivorcus blijven Franse militairen aanwezig om Franse burgers te beschermen. President Sarkozy heeft dat gezegd bij de beedigingsceremonie... voor de nieuwe president Wattara. Hij benadrukte dat de troepen er niet zijn om voor stabiliteit te zorgen... of om de regering te steunen. De troepen van Watara konden vorige maand dankzij Franse militaire steun... zijn rival Gbagbo arresteren. Daarmee kwam een eind aan gevechten waarbij meer dan duizend doden vielen. Wereldwijd hebben groepen christenen vandaag gewacht op het vergaan van de wereld. De Amerikaanse predikant Harold Camping had de apocalyps voorspeld... Die zou overal beginnen met aardbevingen om zes uur avonds plaatselijke tijd. De apocalypse zou meegaan met de tijdzones. De 89-jarige predikant voerde wekenlang campagne... onder meer met posters op Nederlandse NS-stations. Volgens hem bevat de Bijbel aanwijzingen dat vandaag het einde der tijden aanbreekt. Zo'n 200 miljoen mensen zouden in extase worden opgetrokken naar de hemel. De rest zou omkomen door aardbevingen, epidemieën en andere plagen. In oktober zou de aarde dan door een vuurbol worden verzwolgen. Op Nederland 1 heeft de NTR vanavond een extra Sinterklaasjournaal uitgezonden. Acteur Bram van der Vlucht maakte bekend dat het grote boek van Sinterklaas bij hem bezorgd was. In de uitzending werd contact gelegd met Sinterklaas in Spanje. Die zei dat het boek bij Van der Vlucht was achtergelaten omdat het vol was... en omdat de acteur hem 25 jaar goed heeft geholpen. Vandaag werd bekend dat Van der Vlucht na 25 jaar stopt met zijn bijdrage aan het jaarlijkse landelijke feest... Zijn rol wordt overgenomen door Stefan de Wallen. Het weer, bewolking en vannacht een regen- of onweersbui. Ook morgen bewolkt en wat bui, later weer zon en opnieuw een graad of 22. En tot zover het NOS-journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort is de rechte rijstrook dicht... tussen de Uithof en de afrit Den Dolde. Daardoor staat er een file met een lengte van 5 kilometer. En dit was de verkeersinformatie.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 Dax-atleet Gregory Sedok die spreekt over zijn dreigende schorsing. Alex Pastoor over zijn strijd tegen degradatie met Excelsior. En live voetbal en Duisburg tegen Schalke 04. De bekerfinale in Duitsland. Ragnar Niemeyer. Die heet daar de DFB-pokaal. Die wedstrijd is vier minuten aan de gang vooraf gegaan. Aan het uh, we het Duitse volkslied voor deze wedstrijd. Laat ik het dan zo zeggen. 0-0 de stand. Hunter Laar terug van zijn knieblessure. viel al een aantal keren in. Staat in de basis, is de diepste man bij Schalke. En hij moet het dus gaan doen wat betreft het maken van doelpunten, zou je zeggen. En het handbal, de play-offs, Volendam-Lions, Richard van der Waarden. De eerste finale wedstrijd om de landstitel, 10 minuten nog in de eerste helft. En Volendam, de regerend landskampioen, leidt met 12 tegen 9 voor het eerste gaatje van 3 in deze wedstrijd. En uh, rocking all over the world. Ragnar Niemeyer, Duitsburg tegen Schalke. Acht minuten onderweg aanval via de as van het veld. Met Gourado bereikt Huntelaar niet. En dan heb ik het dus over Schalke 04. Diep op de helft van Duitsburg. Inmiddels is de bal terechtgekomen aan de andere kant van het veld. Het was buitenspel. En uh, de bal was uh, voorin of achterin bij Schalke bij de doelman. Manuel Neuer over hem is natuurlijk veel te doen. Want iedereen in Duitsland gaat ervan uit. Dat hij volgend seizoen toch verhuist naar Bayern München. Dat is nog niet helemaal zeker. Maar het zou heel goed kunnen dat dit zijn laatste wedstrijd is. Deze DFB-pokaal. Slippertje achterin bij Schalke. Aan de rechterkant. Bal over de zijlijn gegaan. Ingooi MSV Duisburg is genomen. En die ploeg zal moeten zorgen dat het wat meer in de wedstrijd komt. Want vooralsnog deelt Schalke 04 de lakens uit. Ingooi nu voor Schalke aan de overkant van het veld. Halverwege de helft. Van de ploeg uit Gelsenkirchen, Waar kan het naartoe? Nou, naar voren. Bijvoorbeeld zoeken naar Farfan. Want ook hij is weer beschikbaar. Komt er niet aan. Hetzelfde geldt voor Raoul. En zo gaat de bal via een kobbal terug naar doelman Manuel Neuer. Er zijn wel wat mensen die fluiten als hij in bezit is. Die veelbesproken keeper dus van de Duitse nationale ploeg. Maar de meeste mensen lijken hem toch te steunen in zijn afscheidswedstrijd. Vermoedelijk voor Schalke. Opening aan de rechterkant bij Farfan. Halverwege de helft van Duisburg aan de rechterkant. Bal moet even terug. Geen risico genomen. Kirgiakos is achterin. Staat in het hart van de verdediging. Daarvoor wordt niet gekozen. De bal gaat naar rechts. Maar de bal blijft daar niet in de voeten van Farfan. Wel diep, diep gegooid de bal. De ingooi, overtreding, vasthouden. Halverwege de helft van MSV Duisburg. En dus komt er een vrije trap voor Schalke 04. Eén keer Huntelaar gezien. Hij stond buitenspel een meter na een bal in de as van het veld. Terecht dat daar de vlag omhoog ging voor buitenspel. En nu zojuist dus het vasthouden van Farfan. Hij had vorige week nog last van zijn gebit. Moest een behandeling bij de tandarts ondergaan. Maar staat er dus vandaag in in Berlijn in een warm, prachtig gevuld, blauw-wit gekleurd stadion. Vrije Schalke, Bal komt achterin. Gevaarlijk, maar uiteindelijk geen kans om te koppen voor Papadopoulos de Griek. Hij probeert het wel, maar wordt verdedigd. Draxler neemt de ingooi, want de bal is aan de linkerkant van het veld over de zijlijn gegaan. De bal gaat terug naar Kloegen. achterin is Sarpij. Staat nu in de middencirkel, is eigenlijk de linksback. Lange bal wordt onderschept links achterin bij Duisburg, waar uh, Veignot staat, een Fransman. Want het is een uh, verzameling buitenlanders bij MSV Duisburg. Dus ook in de Tweede Bundesliga gewoon zeven man met, een, met, met vooral een Oost-Europees en Turks paspoort uh, achter de naam. Duisburg tegen Schalke 04. Want zo staat het officieel op het wedstrijdformulier. Is tien en een halve minuut oud. 0-0 de stand daar in Berlijn. Ze zijn nog wat langer bezig in Volendam. Het handbal Volendam Lions Richard. Vijf minuten nog in de eerste helft. 14 tegen 12 is de tussenstand in het voordeel van de thuisploeg Volendam. Op dit moment een time-out. Aangevraagd door de coach van Volendam, Martin Klein. Vorig seizoen zeer succesvol met deze ploeg. Hij pakte toen maar liefst vier prijzen. De Benelux... Liga, de beker, de Supercup. En aan het eind van de competitie ook nog eens de landstitel. Nu heeft Volendam er ook al twee te pakken: de Supercup. En de Benelux. Liga werd ook gewonnen door Volendam. De beker, daar was grote aardse rivaal als meer te sterk. Maar de kroon kan op het werk gezet worden deze komende weken als Volendam opnieuw de titel zal prolongeren. En het lijkt er toch een klein beetje op in deze wedstrijd, dat Volendam net wat meer inhoud heeft. Dan Limburg Lions, want tot nu toe is het steeds Volendam geweest dat aan de leiding stond. Er was al een klein gaatje van vier doelpunten met drie goals op rij van Volendam. Maar vervolgens twee doelpunten van Lions, kort achter elkaar van Meijer en Vernooi. ...bracht het verschil weer terug tot 2. Nu is de muziek weer gestopt en kunnen we weer gaan handballen... ...met de tussenstand 14-12 dus op het bord. En Volendam in de aanval met Jasper Adams positiewisseling. Tom Schilderen laat zich zakken uit de cirkel. Dan komt de ruimte voor Jasper Adams. Die heeft veel lengte, maar het schot wordt geblokt in de verdediging van Lions. Wat opvalt tot nu toe in deze wedstrijd... ...is dat de aanval wat beter functioneert aan beide kanten dan de dekking. Er wordt veel gescoord aan beide kanten. En dat heeft ook te maken met het hoge tempo... Tot nu toe denk ik nu weer een aanval van Volendam met Jasper Snijders op middenopbouw die het allemaal moet regelen. De bal dan paast naar de rechterkant naar Boy van Limbeek die graag in stelling wordt gebracht van een meter of 9, 10. Maar hij wordt opnieuw gestrand door een aantal spelers van Lions in de verdediging. Daar staat heel veel lengte. Dan komt er weer een tijdstraf voor een speler van Limburg Lions en dat betekent dat de ploeg uit Volendam in overtal. Twee minuten mag spelen met een vrije worp voor Bastiaan Deurenkemper. De Duitser die hier al vier jaar speelt op de rechterhoek. Hij heeft de bal in de hand. De scheidsrechters wachten nog even met het geven van die vrije worp. En dan komt uiteindelijk Tom Schilde naar voren. En hij gaat dan die vrije worp op de 9 meterlijn nemen. En zo beginnen we dan weer aan een nieuwe aanval voor Volendam waar het tempo dan weer wordt opgevoerd. Met Jasper Snijders, de international. Die volgende week weer in Interland mag spelen in het Nederlands team tegen Noorwegen. Dan gaat de bal naar Jasper Adams. Die komt hoog en schiet de bal fantastisch in de linkerbovenhoek. Keeper op het verkeerde been. En zo leidt Polen dan met nog 3,5 minuten te gaan in deze levendige eerste finale wedstrijd met 15 tegen 12. Jacqueline Govaart en Alain Clark en Wherever I Go... Gregory Sadok won vandaag in Horen de 110 meter horde in 13,44 seconden. Die tijd uh, levert hem een startbewijs op voor de wereldkampioenschappen atletiek in Zuid-Korea. Maar of hij in augustus ook echt aan de start verschijnt, dat is nog maar de vraag. Uh, dat gaan we zo horen, want we gaan even een doelpuntje halen bij Ragnar Niemeyer in Duitsland. Wat een juweel van een treffer van de man die pas 17 jaar is en speelt bij Schalke 04 de 18e minuut van de wedstrijd. De goal is van Draxler, Julian Draxler knalt de bal heerlijk in de bovenhoek bij Duisburg. Aanval via de as van het veld, is van Jefferson Farfan. En dan neemt hij de bal met links aan op de rand van het strafschopgebied En knalt ineens met rechts binnen, volop tevreef. Prachtig doelpunt werkelijk van deze pas 17-jarige topspeler in de dop. Want als je zo jong al zo goed bent en zo mooi kunt scoren in een Duitse bekerfinale... Dan wordt het wat met je. Het is 1-0 voor Schalke. De goal is van Draxler. De wedstrijd is 18 minuten oud. Een plaatje van een doelpunt van de ploeg uit Gelsenkirche. Goed, Schalke dus op 1-0. Bijna rust bij het handballen. Gaan we daar ook maar even kijken voor de Dam Lions. 15 seconden nog in de eerste helft. 16-14 in het voordeel van Volendam. Laatste aanval van de eerste helft waarschijnlijk met de bal voor Jasper Adams. Die hier al 6 gemaakt heeft. Schot wordt geblokt door Schenk, de keeper van Lions. En dan is het rust. Na 30 minuten handbal. Leuk handbal in Volendam. Leidt de thuisploeg de regerend landskampioen dus met 16-14 tegen Limburg Lions. Wat ik aan het vertellen was. Gregory Sadok won vandaag dus de 110 meter horde in 13,44 seconden. Eh, daarmee startbewijs voor de wereldkampioenschappen in Zuid-Korea. Maar de vraag was dus of hij inderdaad aan de start mag verschijnen. Want gisteren werd bekend dat de horde loper in anderhalf jaar tijd... drie keer in de fout is gegaan bij het opgeven van zijn verblijfplaats. U weet wel, die zogenaamde whereabouts. Nou, en daardoor riskeert Sadok een schorsing... Verslaggever Leon Haan die sprak met de atleet... nadat hij driehonderdste van een seconde onder de WK-limiet was gedoken. Op het moment dat duidelijk werd dat jij die regels eigenlijk overtreden hebt... en dat het dan buiten gebracht werd, wat ging er eigenlijk door je heen? Ja, een gevoel van ongeloof. Uh, een gevoel van ongeloof omdat het bij mij hartstikke onduidelijk uh, was. Uh, een gevoel van ongeloof omdat uh, ik nooit had gedacht... Dat, dat zoiets bij mij zou kunnen overkomen dat je iets niet goed invult. En dat er daar dus een sanctie op staat... Uh, en, en een gevoel van ongeloof omdat ik uh, gewoon mijn spelletje wil blijven doen. En dat ze dan ineens zeggen, hey, stop uh, je moet hier komen praten en daar komen praten. Dus uh, al met al, uh, ja, ik, het is nog voor mij nog steeds allemaal heel ongelooflijk. En heel onwerkelijk ook. Dan komt het in, in de publiciteit en jij wil gewoon je wedstrijd blijven doen. Jij gaat naar Horen. Met wat voor gevoel zit jij dan in het startblok? Uh, nou, in het stadblok kan ik het vergeten, omdat ik, uh, dit is mijn ding. Ik wil gewoon mijn spelletje ten alle tijde kunnen doen. En uh, op dat moment uh, ja, vergeet je dat gewoon. Het is, feit is wel dat ik uh, elke ochtend eigenlijk altijd mijn ouders uh, bel. En uh, in deze situatie is het dan anders in elke andere situatie. Dus het was niet een gevoel van frustratie waarmee je eigenlijk hier naartoe ging? Nee, absoluut niet. Dan, uh, dat is niet goed, want dan raak je alleen maar geblesseerd. Ik, uh, ik ben horenlopen en het liefst uh, uh, doe ik dat elke dag. Uh, ik, ik wil dit spelletje blijven doen en, uh, en niet anders. En uh, ik, begrijp daar best, ik begrijp best dat je dan allerlei formulieren moet gaan invullen en weet ik veel. Nee, ik wil gewoon naar de baan toe. Ik wil trainen en ik wil wedstrijden doen. En als ik een dopencontrole moet doen, dan doe ik dat op de baan of waar ik dan ben. En dat is dus blijkbaar een of andere manier helemaal misgegaan. Maar hoe kan het dan dat je, die, dat, je dat niet goed gedaan hebt, Krik? Luister, kijk als jij uh, hoe kan het dan dat sommige mensen hun belastingformulieren te, uh, te laat invullen? Je moet het toch invullen? Ja, nou, hoe kan het dan nou dat je dat te laat doet? Nou, zo is dat bij mij dus ook gaan onvolledig blijkbaar ingevuld en bij mij onduidelijk geweest hoe je het dus wel goed moest invullen. En dan zit je al heel gaaf drie strikes. Half februari kreeg jij in één keer de mededeling dat je kon lopen in Stoetkart. Je zou in Papendal zijn. Uh, daar is iets fout gegaan. Vertel eens. Uh... Nou, het is zo geweest dat ik dus, ik kon niet lopen in Stoetkart. Het is 14 februari geweest, dus op 13 februari rijd ik naar Papendal. Uh, ik kom aan, bijna in mijn kamer op Papendal. Vervolgens word ik gebeld door uh, mijn uh, manager en uh, wordt er gezegd, Greg, je kan toch lopen in Stoetkart. Nou, vervolgens s avonds weer terug, hup, om, omgekeerd naar, uh, naar Stoetkart toe. Uh, ik kom daar aan twee uur s'nachts. Ik houd op kwart over twee s'nachts. Voordat ik ben geslapen, was drie uur s'nachts. En dus niet bij nagedacht. Maar dat de volgende dag. Uh, dat ik mijn uh, werkouts op Babenouw had staan. Gelukkig denk je daar natuurlijk ook. als eerste aan. maar Manieus. Stuttgart is de, eerste gro is de grootste indoorwedstrijd in de wereld. Dus het enige waar ik aan de dag is zo stil mogelijk slapen. En, en, en de volgende dag die wedstrijd doen. Maar goed, er stonden ze zes uur ochtends ineens voor de deur. Het feit is dat ik controleerbaar was in Stuttgart. Want ik liep daar live op tv. Uh, zet de tv aan, en je ziet me lopen. Er zijn dopencontroles aanwezig. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, is het allemaal heel lullig. Dat was de derde keer dat je dus een administratieve fout maakte. Want zo is het. Vervolgens uh, dreigt nu een schorsing. Wat ga je doen? Nu? Nu uh, de schorsing afwachten. Uh, of uh, schorsing afwachten. De uitspraak uh, afwachten is de hoorzitting. En uh, ja, ik, ik hoop uh, in ieder geval dat het goed komt. Ik uh, zie het positief tegemoet. Maar je neemt een advocaat in de hand en je gaat het aanvechten. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb, uh, met NL -sporter, uh, via NL Sporter hebben we ook een, een raadsman. En uh, ja, dan gaan we inderdaad aanvechten. Hoe sta je nu hier? Met het gevoel na alles? Nou, sowieso, zo, zo, sinds die dag dat ik het hoorde. Kijk, atletiek is mijn leven. En uh, als ik dat niet kan doen, wordt dus gewoon een stuk van mijn leven afgenomen. Zo simpel is dat. Als ik niet kan sporten, als ik niet atletiek kan doen. Dan wordt gewoon een de deel van mijn leven afgenomen. Kijk, Ries de Dok tegen Leon Haan. Terug naar de bekerfinale. Duisburg tegen Schalker. Achnaar. We zien een gele kaart voor Soukalow, een speler van Duisburg. Maar die ploeg staat met 2-0 achter. En dat is veel belangrijker. Want Klaas-Jan Huntelaar, hij uh, zal veel... Genoegdoening uit zijn doelpunt halen want hij heeft ervoor gezorgd in de 21ste minuut. Dat is twee minuten geleden dat Schalke S04 zoals de speaker in het stadion zei een 2-0 voorsprong heeft genomen. Weer is Farfan de aangever met een lange paas vanaf de rechterkant. Huntenlaar duikt op ter hoogte van de strafschop schip en hij verlengt die bal eigenlijk tot in het doel van MSV Duisburg, Duisburg. En knap gedaan van de Nederlander. Goede snel uitgevoerde aanval van Schalke. En Klaas-Jan Huntelaar zo geplaagd door die knieblessure. Dit zal hem toch een oppepper geven, ook richting de wedstrijden nog. Met het Nederlands elftal die er binnenkort aan zitten te komen. En dit voelt als een voor- en scheiding in de wedstrijd. De uittrap van de doelman van Duisburg. De Amerikaan David Jeldel, die bal komt rechtstreeks terecht bij Manuel Noijer. Zijn collega aan de overkant van het veld. Mooi om te zien trouwens steeds hoe de doelpunten van Schalke... Je kunt steeds zeggen, toch, als je het binnen 22 minuten over twee goals hebt. Hoe die goals steeds worden gevierd door Noyer en de Bank. Hij is een kind van Gelsenkirigen. Deze keeper die gaat verhuizen naar Bayern München. Maar het is duidelijk dat zijn hart nog altijd ligt bij de ploeg waar hij nu onder de lat staat. Namelijk bij S04. Heuwedes speelt terug richting die doelman. Richting Neuer. Bal meegegeven aan de linkerkant van het veld bij Metzelder. Metzelder naar Varfan. Die tot nu toe dus sterk is met twee passes waaruit gescoord werd. Weer is het noyer in balbezit. En dit is toch een flinke streep door de rekening van Duisburg. De ploeg die zo droomde van het winnen van deze DFB-pokaal. Misschien wel van het spelen van Europees voetbal. Maar dat lijkt er volgens nog allemaal niet in te zitten. Balbezit voor Schalke aan de rechterkant van het veld. Inmiddels de hoogte van de middenlijn. De bal is even teruggegaan. binnen Benadink Heuwedes heeft hem ingespeeld. Dan is daar een actie van Gourado die mislukt. Daar zit MSV Duisburg tussen. En zo aan de linkerkant... Kan Duisburg gaan proberen te bouwen met de Fransman Veigneault. Lange bal naar voren, makkelijk onderschept. Achterin bij Schalke door Papadopoulos. De man die ook pas 19 jaar is, een basisplaats heeft veroverd. Hij houdt de bal nog net aan de zijkant binnen. is een verdediger, staat in het centrum deze keer. Kan ook op het middenveld. Wel uit de voeten. 19 jaar gekomen van Pireus. En Schalke staat er goed op. Maar wie kijkt naar de gezichten van de mensen die uit Duisburg zijn gekomen. Ja, die gezichten, je kan de gelaatste uitdrukking vermoedelijk wel raden. Want uh, ze kijken, Sip hadden niet gerekend om zo'n snelle duidelijke achterstand tegen Schalke. 2-0 dus. Balbezit voor Bajic op het middenveld aan de linkerkant. Waar, daar is het Duisburg wat de bal verspeelt. Via wat geluk komt die ploeg toch weer in balbezit. De ruimte ligt rechts aan de buitenkant bij Kellen. Hij is de rechterverdediger, 27 jaar, krijgt de bal niet. Bal gaat wat meer naar de as, gaat dan weer terug. Eigenlijk heeft Duisburg nog geen moment in deze wedstrijd gezeten. Nu krijgt Keren alsnog de bal aan de rechterkant. Halverwege de Schalke-helft. De bal wordt nog even aangeraakt door Sarpij. Maar geen probleem voor doelman Manuel Neuer om deze bal op te pakken. Nee, Ik denk dat Duisburg het zal moeten hebben van een moment waar misschien een strafschop uitkomt. Of een hensbal misschien wat ongelukkig van een verdediger. Als de bal een keertje voorkomt bij de ploeg uit Gelsenkirchen, volgens nog slaagt Duisburg daar niet in en is... Uh, S04, Schalke, heren en meester. Met dus een goal van Klaas-Jan Huntelaar, de tweede. En we zagen eerder de goal, de prachtige goal van Draxler. Dat was de eerste drie minuten eerder. Inmiddels zit in 2 minuten 27. 2-0 voor Schalke. Selling drinks at the disco That truth comes back when you let it go. Seem complicated Cause it's really so simple. Walking down Young Street on a Friday get down cause I'm moving En uh, bucket half negen is uh, de Duitse bekerfinale overleden door die 2-0. Oftewel doodgespeeld, uh, Ragnar. Er zal wel iets moeten gebeuren. Het staat 2-0 inderdaad voor Schalke 0-4. En het enige wat Duisburg terug in de wedstrijd lijkt te kunnen helpen... is iets van nonchalance of een ongelukkig moment achterin in het strafschopgebied... wat dan misschien een penalty oplevert. Ik zei het eerder. Want Schalke heeft de boel goed onder controle. Daar... Uh, Achterin ziet het er goed uit met Metzelder die de verdediging neerzet. De viererekken zoals ze dat in Duitsland dan noemen. Die vier man op een lijn daar achterin. En balbezit voor doelman Bal komt ver op de helft van Duisburg. Huntelaar probeert te verlengen tot bij Gourado Maar dat lukt niet. En dan Duisburg wat zowaar wat ruimte heeft aan de linkerkant van het veld. Die kan worden gelopen door Sahan. En die probeert een voorzet te geven tot bij een van zijn ploeggenoten uiteindelijk. Komt Noijer uit zijn doel. Heeft hij de bal te pakken. En is Schalke via Peer Kloegen. En Farfan al lang weer op weg richting het doel van Duisburg. Ineens doorgespeeld door Raoul. Gevaar dreigt. Huntelaar is voorin. Huntelaar voorin. Maar waarom is de voorzet dan zo zwak? Want uh, het leek toch niet zo moeilijk voor Jefferson Farfan. Om de bal uh, op de schoen te leggen bij Huntelaar. Weer bij uh, de strafschopstip waar hij uh, eerder de dus scoorde in deze wedstrijd. Het was een. Uh, Behoorlijk grote kans toch voor Schalke 0-4 om de derde aan te tekenen in de 32e minuut. Maar dit doet Farfan dan niet goed. Het had zijn derde voorzet kunnen zijn. Het had de tweede goal opgeleverd voor Klaas-Jan Huntelaar. Je kunt aan de andere kant ook zeggen, terwijl de bal weer in het spel gebracht moet gaan worden zometeen. Dat de spanning op deze manier nog een klein beetje in de wedstrijd blijft op het middenveld. Het is Gourado de bal even kwijt. Goede ingreep dan van Metzelder. En zo kan Schalke weer weg met opnieuw Farfan. Aan de rechterkant. Uh, nu gaat Schalke de middenlijn over. Hunterlaar wordt in de rug gelopen, neergelegd. En daar een uh, vrije trap voor de ploeg uit Gelsenkirchen, Die op deze manier een stuk prettiger zal terugreizen richting het Roergebied. Ik heb het even nagekeken. De afstand tussen deze twee plaatsen, Duisburg en Gelsenkirchen 39,2 kilometer. En dan moet je me die 100 meter verschil uh, maar niet kwalijk nemen als die op internet verschenen is. Dit is een aanval met kloeken. Steeds is het Schalke 0-4 aan de rechterkant. bal komt nu niet voor het doel omdat hij wordt aangeraakt door Kern... Die van de rechterkant even aan de linkerkant is terechtgekomen. Heuwedes heeft opgepakt. Heuwedes in een duel, een meter of twintig over de middenlijn. We zitten wel op de helft van Duisburg. Een uh, vasthouden. Ja, dat is toch zo van Heuwedes. Dan wordt er gevraagd om een, uh, om een kaart. Dat is niet zo netjes. Die kaart zou dan moeten gaan naar Sahan. De man die we even geleden dus de voorzet zag gegeven vanaf de linkerkant. Die bal die niet goed was. Je zou kunnen zeggen dat hij hier op een bepaalde manier toch wel ontsnapt... Aan een gele kaart. Soekaloo, de speler van Duisburg. Die tot nu toe trouwens de enige gele kaart in deze wedstrijd heeft gekregen. En wachten nog even op die vrije trap. De 34 e minuut. Als deze bal voor de goal wordt geslingerd door opnieuw Farfan. Dan zou het zomaar link kunnen gaan worden. Wel veel mensen terug van Duisburg. Allemaal op een rijtje. Kijken of Huntelaar hier iets mee kan. Zonder toch dat hij die bal zojuist niet kreeg van Farfan. Een herkansing, wachten op de vrije trap. Vanaf de rechterkant kan worden gekopt, maar dat is wel door een verdediger. Gevaar is weg, 2-0 voor Schalke in de 34 e minuut. En dan het uh, handbal, de tweede helft. Wie gaat de eerste tik uitdelen in die serie in de playoffs? Voor en tegen de Limburg Lions, zeg maar Richard. Ja, het lijkt erop dat dat toch Volendam is. 19-15 is het na bijna vijf minuten in de tweede helft. Grootste verschil in deze wedstrijd tussen beide ploegen was ook in de eerste helft vier doelpunten. Bij rust 16-14 en nu dus 19-15 voor Volendam. Dat fysiek wat sterker is, dat meer schotkracht heeft in de tweede lijn als je dat vergelijkt met Limburg Lions. En ik vind ze ook wat creatiever spelen dan de Zuid-Limburgers. Nu weer een aanval van Volendam met Bastiaan Deurenkemper. Boy van Limbeek, Snijders, Jasper Adams. Die heel goed speelt vanavond op de linkeropbouwpositie. Dan weer Snijders. Heel veel beweging ook bij Volendam. Zonder bal, dan gaat het tempo omhoog. Wordt het geschoten. Maar er wordt ook vastgehouden door een van de spelers van Lions. En dus een vrije worp op de 9 meterlijn. Voor Volendam inmiddels alweer genomen via Tom Schilder. Jasper Snijders dan weer. Hij speelt de bal naar Boy van Limbeek. Nu in het midden. Adams op links. Dan weer Snijders. Maar er wordt weinig uitgestapt door Lions. En dat betekent dat Volendam gewoon de bal kan rondspelen het tempo weer omhoog kan brengen. Weer dan naar Van Limbeek. Die probeert Snijders te lanceren. Nog een keer Van Limbeek. En het schot op de rechtervoet van Rudy Schenk. De keeper van Lions. Bal is nog niet uit het spel. En opnieuw is het Volendam. Met het balletje nu naar de cirkel. Dan wordt Tom Schilde daar toch vastgehouden denk ik. Maar de scheidsrechters doen, niet, doen helemaal niets. thuispubliek woedend. En dan de overname aan de andere kant. Bij Limburg Lions. Maar Volendam is heel snel terug in de verdediging. En Verjans besluit dan om even te temporiseren. En zo is het na 6 minuten 19.15 dus in het voordeel van Volendam. IJsselmeervogels heeft een uh, belangrijke stap gezet... richting het kampioenschap van de topklasse. Voor uh, promotie naar de Jubilee League maakt het allemaal niet uh, meer uit. Helemaal niks zelfs. Uh, FC Os is namelijk al zeker van terugkeren in de eerste divisie... omdat IJsselmeervogels liever in het amateurvoetbal actief blijft. De ploeg uit Spakenburg was wel met 2-0 te sterk voor FC Os. En Rob Fleur die sprak daarover met uh, de trainer van de Rooien. Is er zoiets van uh, Jan Zoutman als eergevoel om te laten zien wie is de beste van Nederland? Ja, natuurlijk. En dat uh, uh, zit natuurlijk vooral in de, in de spelersgroep. Uh, de, als je zaterdag kampioen mee geworden, je moet tegen FC Os spelen, wat toch uh, in de organisatie nog een, uh, een betaald voetbalclub is. Dan wil je heel graag laten zien dat je ook uh, de beste van Nederland bent en dat je dat niveau ook uh, zelf aan kunt. En dat hebben we laten zien, denk ik. Ja, af aan. Ja, vond ik wel. Ik vond dat de wedstrijd uh, niet geweldig op gang nee. kwam. Ik vond ons met name voetballend. Uh, uh, het eerste kwart uh, wat slordig. We speelden iets te snel de lange bal. En uh, in de eerste drinkpauze hebben we afgesproken van... nou jongens, organisatie staat. Alles is duidelijk. We moeten alleen iets meer uh, durven voetballen. En toen we dat gingen doen, gingen we ook kansen creëren. En dat hebben we eigenlijk de hele wedstrijd doorgedaan. Je minnikte vanaf de kant. Verbeter maar als het niet zo is van... Er is één ploeg die echt wil winnen. En de ander heeft zoiets van... Nou, als zij winnen, prima. En bij jullie echt de wilder was. Ja, nou ja, goed. Ik, ik kan natuurlijk niet uh, oordelen hoe dat uh, bij de tegenstander leeft. Uh, wij willen wel heel graag winnen. En op het moment dat je dat hebt kunnen zien, dan is dat natuurlijk een compliment voor de spelersgroep. Dus wat dat betreft, uh, uh, ja, ik vind als je dit soort wedstrijden speelt, dan moet je de prijs ook willen pakken. En we hebben vandaag natuurlijk een hele uh, belangrijke en grote stap gezet. Ja, want volgende week uh, kan toch weinig meer gebeuren bij de thuisestrijd in Spakenburg. Nou ja, goed, dat, volgens mij heeft Bayern München dat ook eens gedacht toen ze in Milaan tegen Inter een goed resultaat haalden. Nou ja, je, moet, je moet altijd op je hoede zijn en ons is het ook wel een ploeg met individuele kwaliteit. Ik denk dat hun voetbal, met name die korte combinaties op kunstgas, ook goed tot hun recht komen. Dus we zullen ook volgende week weer gewoon uh, attent moeten zijn. Maar we hebben natuurlijk vandaag wel een uh, goede stap gezet. Jan, elke trainer heeft ambities zo hoog mogelijk uh, te trainen, te werken. Jij kan niet verder. <laughs> nou, in ieder geval niet bij Zemeervoels op dit moment. Dat klopt. Nee, ik heb natuurlijk zelf uh, 2,5 seizoen Haarlem meegemaakt. Uh, ik moet zeggen dat louter je als trainer. Want daarin uh, ja, kom je met allerlei aspecten van betaald voetbal uh, in aanraking. Zowel de leuke dingen als in het geval uh, bij Haarlem ook de minder leuke dingen. Maar uh, ja, op het moment dat je dan weer uh, in de amateurs gaat werken... en je komt bij Zemeervoels terecht... dan kun je het je op dat niveau in ieder geval niet beter wensen. Dat is een ding wat uh, zeker is. En uh, ja, Zoals elke uh, sportman heeft ook de trainer ambities... Maar uh, ik zie wel wat er op mijn pad komt. Voorlopig uh, zit ik uh, bij IJsselmeervouders prima op mijn plek. Vind je het spijtig dat IJsselmeervouders per se niet het uh, betaalde voetbal in wil? Nou, ik, ik moet heel eerlijk zeggen... toen ik vorig jaar in de winterstop daar tekende... hebben ze dat ook gelijk duidelijk gemaakt. Van, luister trainer, je kan... Uh, uh, volgend jaar in de topklasse kampioen worden... maar wij zullen niet de eerste club zijn die uh, gaan promoveren. Dus dat is duidelijk. En op het moment dat je, daar, dat je het daar niet mee eens bent... moet je niet tekenen. Dus uh, persoonlijk... wil uh, je natuurlijk zo hoog mogelijk uh, werken. En ik denk dat we met deze ploeg... Uh, met één of twee keer trainer erbij... gewoon een goed figuur zouden slaan in, in de eerste divisie. Maar ik uh, respecteer de, de, het standpunt van de club. Dus uh, daar... Uh, ja, ga ik ook inter geen energie in stoppen. En natuurlijk wordt er wel eens gefilosofeerd over hoe is het over drie jaar, hoe is het over vijf jaar. Maar ja, dan uh, uh, is mijn bijdrage natuurlijk uh, in zoverre beperkt dat je nooit weet of je, waar je dan als trainer zit. En uh, ik heb ook wel wat ervaringen gedeeld uh, van dingen die ik behalen heb meegemaakt. Dus er wordt achter de schermen best gekeken of het inderdaad een, uh, een haalbare stap is. Maar op dit moment is het niet zo ver. En uh, daar, uh, dat standpunt respecteer ik. doet toch een beetje pijn. Nee, ook geen pijn. Nee, wat ik vind als je dan beslissing. Neemt, dan, dan moet je daar ook achter blijven staan. Als je op een gegeven moment een mooie vrouw hebt en je ziet er nog mooier, dan moet je ook gewoon bij die vrouw blijven. Dus daar zeuren we niet over. En wie weet ja, hoe het loopt. Nogmaals, trainerscarrières zijn, graag, zijn vaak grillig. En ja, ik, ik ben ambitieus, maar voorlopig zit ik prima bij meer vogels. Dat was uh, Jan Zoutman van IJsselmeervogels. Ragnar mee. je hoorde de vergelijkingen. Als, als je een vrouw hebt, ja, kozen, is het een andere andere grote, mooie vrouw. Maar je wilt een hele vrouw grote blijft. boom overop zetten. Grote kans misschien wel. Nu voor Duisburg, het zou de derde zijn in een paar minuten. Waarom schiet er niemand aan de linkerkant Scheefler? Maakt zich handig vrij, schiet ook. En uh, dan wordt die bal gepakt door Noyer. We zitten in de 40ste minuut. Schalke 04 leidt in de finale van de DFB-pokaal met 2-0. Maar we hebben een bal gezien van Sahan in de 36e minuut. Terwijl de bal nu op de helft is van Duisburg. De bal ging over de kruising heen. En Schaeffler, de eenzame spits, draait bij Metzelder weg recht voor de goal. En dat leverde een behoorlijke schotkans op. Terwijl er nu van afstand een bal in de richting van de goal van Noyer gaat. Maar de dreiging is echt veel minder dan bij dat moment van Scheefler. Dat was het moment voor de aansluitingstreffer. Huntelaar aan de andere kant van het veld. Farfan in balbezit neemt de bal aan met rechts, Tikt hem dan wat terug ter hoogte van de middenlijn inmiddels. Is het Peer Kloege. Dan Huntelaar wordt aangevallen door twee mensen eigenlijk. De scheidsrechter van dienst, Wolfgang Stark, heeft dat gezien. Een een meter of tien over de middenlijn. En Huntelaar heeft daar de vrije trappen zojuist meegekregen. Het is een wedstrijd die toch nog spanning in zich heeft. Omdat MSV Duisburg kansen creëert. Iets wat we heel lang niet gezien hebben. Een paar minuutjes nog tot aan de pauze. Duisburg-Gelsenkirgen MSV tegen Schalke 04 is 2-0 voor Schalke. Goed, IJsselmeervogels uh, werd kampioen van de topklasse. We hebben het net over IJsselmeervogels uh, gehad. Uh, FC Oost werd vorige week kampioen van de topklasse zondag. Uh, IJsselmeervogels van de topklasse zaterdag. Rob Fleurs sprak erover met Oost-trainer Dirk Hezen. Het feestje was vorige week al, Dirk Heesen. Is het dan moeilijk om je op te laden voor het toetje? Nou, uh, als, zeker als je onze eerste helft ziet, dan, uh, dan was dat ook heel erg moeilijk. En, uh... Waar we het voor de wedstrijd al over gehad hebben, je, je wil uh, toch heel graag. En het is gebleken dat het niet goed genoeg was. Maar, dan heb je geluk. Jurgen pakt uh, de eerste helft bijna jurgen alles. Jurgen we even je keeper. Ja, die pakt bijna alles. En dan blijf je leven. En uh, heel stiekem had je ook uh, met 1-0 uh, kunnen komen staan. Doe je niet. En dan uiteindelijk uh, jij wint uh, volgens de wedstrijd en uh, terecht. Je zag het een beetje aankomen, hè? Je was er wat bang voor dat het wel eens die kant op kon gaan. Nou ja, kijk, tussen zeggen en doen ze de wereld van verschil. En uh, als je met elkaar afspreekt dat je er toch voor wil gaan. En uh, ja, het loopt niet zoals je wil, dan... Uh... Ja, dan moet je ook een beetje geluk hebben dat je misschien een goaltje maakt. En, maar het was gewoon uh, niet goed genoeg. Nou, dan, dan kan je wel onder stoelen of banken stoppen. maar Als het niet anders is, dan is het niet anders. Nee, dan kan je er niet eens kwaad om worden. Nou ja, wel. Want ik ben wel boos. Daar gaat het niet om. Je, je houdt je dan keurig in. Ja, maar ja, ik ga niet uh, lopen vloeken en tieren nu. Dat heeft geen zin. Maar ik ben wel boos dat dit gebeurd is. Want uh, ik vind het gewoon zonde. je kan In twee wedstrijden uh, kan je nog een prijs pakken. Nou, daar moet je ervoor gaan. Dat heb ik niet gezien. Uh. De komende week wordt er gesproken over contracten wel of niet verlengen. Heeft dat nog een rol gespeeld? Ja, ook natuurlijk. Maar je moet niet vergeten... deze jongens krijgen te horen of ze wel of niet in betaalde voetbal blijven. Volgend jaar. En of de toekomst is over hun jaar of nee. Nou, ze hebben heel lang in het ongewis gezeten. Ook nog eens een keer het kampioenschap wat, wat gewoon drie weken lang geduurd heeft. Ja, dat, dat speelt wel in de mensen de hoofden. En daar kan je wel zeggen van niet... En dan kan je als trainer wel heel stoer zeggen van uh, dat mag niet en dat moet niet. Maar zo is het wel. Weten ze het al? Nee, nee, nee. nee. Wij hebben, maandag hebben wij uh, afspraken met de spelers. En dan, uh, dan uh, wordt er verteld hoe of wat. Hoe zwaar weegt de stem van de trainer Dirk Heesen daarin? Nou, uh, in zoverre is waar. Wij, uh, wij besluiten gewoon alles samen hier. En uh, ik geef aan welke spelers ik graag zou willen hebben, ja of nee. Met welke spelers we graag door willen. Nou, daar heeft een club ook een mening over. Nou, dan ga je zitten brainstormen. En dan kom je tot een besluit. En uh, dat besluit nemen we met z'n allen. Kun je wat doen op de zo bekende transfermarkt? Uh, ja, je krijgt natuurlijk wederom weer een ander budget, hè, dus dat stijgt wel weer. Uh, heel veel contracten lopen ook af. Uh, er komen ook heel veel spelers vrij, alleen uh, het is wel belangrijk uh, dat we de juiste spelers kiezen. En spelers die heel graag uh, bij ons willen voetballen. En uh, het mogen duidelijk zijn dat je niet uh, bij ons moet komen voetballen om miljonair te worden. Maar heel graag nog iets uh, weg wil zetten voor jezelf. Of een hele mooie start maken in, uh, in betaalde voetbal voor jezelf. Jij hebt voor een jaar bijgetekend. Heb je dat laten afhangen van wel of niet terugkeer in het betaalde voetbal? Ja. ja want klopt het als Os niet gepromoveerd was dat je had gezegd zoek voor mij maar een ander? Uh, dat had uh, voor 95% wel uh, aan de orde geweest, ja. ja. Dus de promotie betekent ook jij bent hier, blijft hier? Uh, ja, Zo, uh, zoals we het nu afgesproken hebben gaat dat gebeuren. Ja. Ja. Okay. Nou, veel plezier bij de terugkeer in het betaalde voetbal. Dank je wel. De logica van Rob Fleur en Oost-trainer Dirk Heze Ragnar bij duisburg Schalke de bekerfinale. 15 seconden nog in de eerste helft van de wedstrijd. Kijken naar een vrije trap van Duisburg. 3-0 is inmiddels de stand als we zien dat er 1 minuut extra tijd gaat bijkomen. 3-0. Opnieuw is Farfan de aangever. Terwijl hier die vrije trap is. Maar de bal gepakt door Neuer. Het was een kopbal van Heuwedes die zo kon weglopen bij zijn bewaker Bajic. Branimir Bajic, de Bosniër en Heuwedes van een paar meter afstand recht voor de goal. De bal op het voorhoofd 3-0 bij rust voor Schalke 0-4. Dat is een uh, goed, uh, goede wedstrijd speelt, veel scoorts en op deze manier een slecht seizoen zal wegpoetsen. In ieder geval Het grootste gedeelte van het slechte gevoel zal verdwijnen als er een mooie overwinning aan het einde van de rit op... Uh, het bord staat. Een blessure bij Kloegen volgens mij. Die ter hoogte van de middenlijn opeens op de grond ligt. Een overtreding daar gezien van Grilic de Bosniër. Die zo graag wil winnen. Een leven lang al bij Duisburg speelt inmiddels. Maar hij maakt nu een overtreding. De ploeg heeft nog niet gescoord. Schalke deed dat wel. 3-0 bij rust. We spelen nog een paar tellen. De handbalplay-offs. de Lions. Laatst gemelde stand. Richard was 19-15. Inmiddels 23-17. Volendam beter, duidelijk beter dan Lions. Zeker in de tweede helft waarin de Zuid-Limburgers nog maar drie keer wisten te scoren. Een kwartier zijn we al onderweg in de tweede helft. Weer zo'n prachtig afstandsschot van Jasper Adams. Dit keer op de vuisten van Rudy Schenk. En dan de bal voor Lions met Juri Verjans op middenopbouw. Maar Lions, ze hebben het moeilijk in deze wedstrijd in de sfeervolle sporthal Opperdam. Waar vooral de verdediging van Volendam in de tweede helft een stuk beter staat dan in de eerste helft. En als die dekking in het handbal goed staat, zeker in dit soort wedstrijden, dan ben je een heel eind. Opnieuw is het Lions dat de aanval mag opzetten. De bal gaat naar de cirkel, maar die wordt ook steeds goed. Afgeschermd door de verdediging van Volendam. Daar is het uh, moeilijk doelpunt te maken voor Lions. Het is na 14,5 minuut, 23-17. Een verschil dus van zes doelpunten. In het verschil in het voordeel van Volendam. En In Duitsland uh, is het inmiddels rust door doelpunten van uh, Draxler, Huntelaar en Heuveldes. Staat uh, Schalke 0-4 tegen Duisburg. Met 3-0 voor. se rassembler un peu avant que le temps prenne. Nos envies et nos voeux, les images, les querelles. Vu passer rancuniers ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Resté seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé. On aurait pu choisir le pardon. Essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prennons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute.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 Sans retenir woorden les mots ne de que zijn mots pas les plus importants On y zin, nos sens propres Qui changent Wat dwaas, wat dwaas, c'est con wat dwaas, wat dwaas, wat dwaas, wat dwaas, wat Deuntje, de la van Zas. Het was uh, schokkend nieuws deze week. De dood van Olympische Marathonkampioen Samuel Wangiro. De Keniaan overleed na een val van zijn eigen balkon... nadat hij door zijn echtgenote was betrapt op het plegen van overspel. Het ging al lange niet goed met de winnaar van de Olympische Marathon in Peking. Hij had een drankprobleem en was eerder in opspraak gekomen... na het plegen van huiselijk geweld. Want kon de Wilde na zijn Olympische titel niet dragen. Gio Lippens ging erover in gesprek met Jos Hermers, jarenlang manager van Afrikaanse topatleten... als Gailé Salassie en Kennedy Bekele. Jos, heeft het je eigenlijk nog verbaasd... los van het feit dat je zoiets natuurlijk nooit kunt zien aankomen? Uh, ja, uh, ja, toch verbaasd. van uh, uh, Wanjiru is natuurlijk een fantastisch atleet. Ook een echt goed mens, een aardig gegoozeld... Uh, je weet dat er problemen zijn, maar ja, je, je doet niet zijn management. Dus je kunt eigenlijk weinig, weinig eraan doen. Je, je, we allebei, we hebben al wel mensen erover gesproken, ook met trainers. Onze eigen trainers die, die daar natuurlijk ook in de buurt allemaal bij elkaar wonen. En we uh, al, al vaker over gehad. En omdat er ook wel eens vaker atleten zijn die dreigen te ontsporen. We hebben zelf ook als atleten die problemen hebben met alcohol. En ja, hoe ga je er dan mee om? Het is gewoon heel moeilijk, want als iemand s'avonds een half kratje pils wil gaan drinken, dan, dan hou je natuurlijk in principe. dat je dat niet tegenhouden. Ook daar heb je hem de hele dag in de gaten gehouden. Maar uh, ja, dus ja. Niet helemaal verbaasd dat, dat, uh, dat er iets met, uh, met Sammy, zou, Sammy en Joe zou gebeuren. Maar uh, ja, toch. Uh, niet totaal verbaasd, maar, maar ook niet verwacht. Het is geen op zichzelf staand probleem, want het is algemeen wel bekend... Uh, dat met name de Afrikaanse atleten ja, moeilijk met de wilde kunnen omgaan. Ja, maar goed, laten we reëeld zijn. Volgens mij zijn er in Nederland ook een miljoen probleemdrinkers. Dus we moeten niet het al te schijnheilig doen. Het alcoholprobleem is natuurlijk wereldwijd. En in, in Afrika nog meer. En, en met name zie ik ook wel het verschil tussen Ethiopië en Kenia. Dat in Kenia is het heel sterk. En bij, bij, bij Kenia is het ook een kwestie van een soort ontheemd... Uh, het gevoel. Uh, je ziet het vaak bij, de, bij die atleten die al jong als junior naar de universiteiten gaan in Amerika. Daar niet aan kunnen hè, weg uit de vertrouwde omgeving, familie, vrienden. En uh, bij, bij, bij Giro was dat het hetzelfde geval. Die is al op zijn 16e heel ondernemend uit zichzelf naar Japan gegaan. En uh, ja, dan de Japanse uh, uh, uh, uh, maatschappij is natuurlijk best wel redelijk doordrenkt met sake en met, met alcohol. En uh, daar heeft hij daar er mee in contact gekomen en is dan toch een, uh, tot, tot een verslaving uitgegroeid. Je hebt ook veel te maken met Ethiopische atleten. Wat is nou het verschil eigenlijk tussen de mentaliteit van Keniaanse atleten en Ethiopische atleten? Want die zullen toch hetzelfde probleem hebben normaal gesproken? Ja, toch niet. In Ethiopië zie ik uh, nauwelijks uh, alcoholprobleem uh, uh, uh, oh, gebeuren. Uh, dus ik weet niet of dat uh, te maken heeft met de orthodoxe religie... waar alcohol toch een beetje op afstand wordt gehouden. Uh, ik zie ook wel een verschil tussen, tussen Ethiopisch en Kenia. En Keniaanen uh, uh, hebben ook denk ik, wat moeite, heb ik het gevoel... om, om echt lang, langdurig te, te kijken. Uh, dus vaak drie, vier jaar... Uh, Gouw geld pakken vaak. Uh, ja, ja, dus heel erg... Uh, uh, het snelle geld en dan, dan, dan maar snel er iets mee doen, maar dan, dan is het ook goed. Terwijl uh, Ethiopiërs toch wel veel meer nog wel op langere termijn kunnen denken voor zich uitkijken. In het begin ook niet hoor. Want als je in Ethiopië in het begin tegenkomt, het is het logisch als je uit de armoede komt en je ziet ineens uh, 5000 dollar voor je, voor je, voor je neus, dan, dan, dan, dan flip je natuurlijk uit. En, en, en t, dat is denk ik ook de kunst om met die atleten te gaan praten. En ik denk dat de onder andere fout bij Yavanciru is dat je, dat je hem laat lopen al, al twee, drie jaar achter elkaar voor de world marathon meet. Dat is een half miljoen als prijs. Ik denk als je dan, uh, wat wij met Haile ook hebben gedaan... en ook met Kenisa, ik denk dat het belangrijk is dat je die atleten iets vertelt... over de historie van de atletiek, over wereldtekors, over Olympische Spelen. Uh, bij mij heeft het altijd heel even geholpen bij Haile... dat je kunt zeggen van oké, okay, jij wilt de beste atleet van de wereld worden... dan moet je Olympische medailles halen, dan moet je wereldtekors lopen. En dan, dat kun je dan op momenten dat die... Ja, niet ontspoort, maar dat hij heel erg naar het geld toe gaat trekken, wat logisch is. Dat, dan kun je zeggen, hé, hey, maar weet je nog, uh, je wilt de beste lid van de wereld worden, dan moet, je nu, dan moet je nu proberen, we gaan nu gaan voor het wereldrecord. Ik denk dat Giru veel beter af was geweest met proberen het wereldrecord op de marathon te lopen, uh, in plaats van die World Midgets te lopen. Maar ja, er is elke keer een half miljoen wat je kunt verdienen. En die heeft die, maar dat betekent ook nog eens een keer, dat je op jonge leeftijd ook over heel, veel, heel snel over veel geld gaat beschikken. Terwijl ik denk, als hij gewoon zich meer had gericht, uh, heeft de halve half, marathon de wereldrecord lopen als je dat had gedaan op de marathon. En van daaruit heeft natuurlijk al de Olympische titel. Nou, dan, dan, dan ben je straks nog weer eens een paar jaar, dan ben je al 5, 26. Dan ben je natuurlijk toch alweer iets verstandiger, verstandiger aanwijzen en dan, en dan kun je op dat moment nog steeds zeg maar, het grote geld pakken. Je noemde net al een paar keer de naam van Haile. Haile is natuurlijk Haile Selassie, jouw atleet. Uh, misschien wel de verstandigste atleet van allemaal. Is dat toeval? Was hij dat al? Of is hij dat juist geworden omdat hij veel met jou gepraat heeft? Ja, dat, laat, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar het heeft zeker wel te maken met de wisselwerking. Hij heeft ook wel eens gezegd van ja, als hij bij een ander manager was geweest, dan was hij veel eerder opgewand geweest, want die hadden hem veel meer, meer laten lopen. Dus het is een wisselwerking. Hij heeft natuurlijk ook wel een bepaalde slimheid en, en, en, en ja, snel wijs geworden. Op een goede manier. En dat heeft natuurlijk ook wel met je opvoeding en, en, en, je, en je eigen achtergrond te maken. Maar daar kan zeker een begeleider, een trainer en een manager ook wel een uh, grote rol in spelen. Want los daarvan, er komt nogal wat af op een Afrikaanse atleet... die in één keer succes heeft. Niet alleen het geld, maar ook de status in eigen land. Je ziet bij de Afrikaanse leden in het algemeen... maar zeker in Kenia nog meer... dat een hele familie, een hele clan, een heel dorp... eigenlijk een beroep op die atleet komt. doen. We hebben dat zo vaak gezien. Ik bedoel, ze gaan met 30.000 dollar naar huis toe. En het is binnen een paar dagen op. Want iedereen wil wat. Iedereen wil een... En ze voelen zich ook verplicht. Het is dus ook uh, extended family. Er is veel armoede... Dus... De, de ouders krijgen wat, iedereen krijgt wat, en uh, de, tot aan de ooms en, en, en tantes toe, dan zie je vaak de, met, name, met name de ooms, vind ik, die, die zijn dan wat ouder en die zitten, hebben ook vaak een alcoholprobleem. Nou, die gaan dat geld alleen maar verdrinken, en dan krijg je manipuleren. En ja, je moet daarom zijn er ook zoveel trainingskampen in Kenia, om, om die Keniaanse jonge atleten vooral uit, uit hun eigen omgeving, op om dat moment zo lang mogelijk te houden, omdat het, anders houden ze het gewoon niet vol. En nu? Wat moet er nu gebeuren? Heb jij de neiging om te zeggen van mannen, uh, managers, mannen, vrouwen... we gaan de kop eens een keer bij elkaar steken en we gaan eens over dit probleem praten? Uh, ja, maar goed, je, vind, je bent ook concurrent, hè? dus dat maakt het heel moeilijk. Ik, uh, ik, ik kan alleen maar zeggen dat... dat, dat uh... Ja, dat is zeker een les zal zijn voor, voor een aantal van, van mijn collega's. En ik, ik heb zelf het idee dat wij heel, heel veel eraan doen. Ik bedoel, uh, op het moment dat de, de verloofde van Kenenisa uh, overlijdt, dan, dan moet je een vliegtuig springen en dan moet je daar naartoe. En dat had ook al moeten gebeuren met Wangjiro toen hij zijn vrouw ging bedreigen. Dan weet je dat er iets niet goed is. Dan moet je, moet je daar als manager, trainer, uh, vriend, kennis, moet je daarop inspringen. Het grootste nadeel is denk ik bij, bij Sammy is dat het bij hem wel heel erg extremisch snel is gegaan. Al op zijn 19-20. ...al heel veel geld verdienen... ...heb ze 21, al Olympisch kampioen... ...dat is gewoon super, super snel... ...je ziet het, zeggen kijk naar onze voetballers in Nederland... ...rond de 20ste, ja, rond de 20ste mag, je, mag je domme dingen doen... ...dat, dat hoort bij je puberteit. dat hoort bij, je, bij die leeftijd... ...ook daar, ook in, ook, ook in die cultuur en ook in die landen gebeurt dat... ...en ja, het zal altijd een moeilijke periode zijn om, om, om daar doorheen te komen... Zij Jos Hermans tegen uh, Gio Lippens. Het ging over het overlijden van Olympisch Marathonkampioen Samuel Wangiro eerder deze week. Goed. Zo het Internationaal van 9 uur. Daarna ongetwijfeld meer over die bekerfinale in Duitsland. Graag tot zo. Morgenmiddag, kwart over 12... De Het is een uitdaging, maar het is wel een leuke uitdaging. Govert van Brakel blikt terug op de afgelopen media en sportweek. Weet je, de formule is natuurlijk goud waard. We trekken de natuur in met vroege schaatsvogel Art Schenk. We hebben het allemaal afgesproken. Wat de natuurgebieden zijn in Nederland die beschermd moeten worden... dan moeten we daar ook voor zorgen. Bouwen een wielrenfeestje met oud-ploegleider Jan Gispers. Als je ziet hoe zo'n trein dan loopt, dat is gewoon fantastisch. En ex-voetbalvrouw Nada van Die vertelt over het zoeken naar geluk... na een relatiebreuk. Dan moet je gaan scheiden en dan word je vanzelf. Morgenmiddag, kwart over twaalf, de peftribune. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Bij zellen, zeggen we altijd, ga lekker fietsen.